بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد على اله واصحابه اجمعين وما بعد خلاخوا اا طلع خلاص سنن صنت خدات الدهندله وبعض الفرائض خاص او خند السنن بهندله انظرنا خلاخوا من مندوبات مندوبات اذا السنه علينا الله اا Gradatie. Wat de profeet vaak heeft gedaan, maar niet heeft opgeroepen om te doen. Of niet heeft op, Of niet heeft. Uh... Dus hij heeft niet herhaaldelijk gezegd, maar doe het, doe het. Maar daar is heel even over uh, de, bij de ulem, In ieder geval, wat, wat belangrijk is, dat je weet dat de is een, een niveau lager is dan de sunna. De Iraki school maakt geen onderscheid. Voor hen als ze sunnah zeggen betekent het Men doe, mustahab, ragheba, maakt niet uit. Daarom als je het boek van Qadi Abdulluhaab leest Of die van Jalab Dan moet je daarop letten. Dat is wat de ulema's hebben gezegd in hun boek, de Marokkaanse zullen. De sunan kennen en de fara'id is, uh, is is heel belangrijk. Waarom is dat belangrijk? Er zijn geleerden zoals de imam, de strijder en de het van de islam in Marokko, in Andalus. Abdullah ibn yasin rahimahullah Rahim Allah met al uh, uh, Hij hi, zei, ...en andere ulema voor hem... ...hij zei diegene die geen onderscheid maakt... ...tussen de Fard en de Sunna... ...zijn gebed is ongeldig. Want hij weet niet wat hij doet. Want misschien laat hij Sunna achterwege... ...of hij laat Fard achterwege... ...en daarom toen hij... Hij ging, ...hij ging in het zuiden... ...hij was een student van een grote medeke geleerde... ...en er was een andere medeke geleerde... ...die kwam uit Hajj... ...en die zei tegen... Die, de, de, de, de sheikh van Abdullah ibn Yasin. Hij zei tegen hem: Ik ga naar mijn streek terug, was Soes, het zuiden van Marokko. En Islam was daar zwak geworden. Uh, en ik wil iemand een keer van jouw studenten met mij sturen, zodat we het wel kunnen doen in uh, mijn streek. En toen heeft hij Abdullah ibn Yasin meegestuurd. En toen Abdullah bin Yashim daar kwam, heeft hij lesgegeven en heeft hij dakwa gedaan met de mensen. Er was een, een stam die afvallig was geworden. Uh, ze hadden eigen wetten gemaakt. En ze hebben halal haram verklaard. En haram haram verklaard. was alcohol, het beden hoeft niet meer. Uh, die zijn beter bekend als Bargwata. De Bargwata-stam. Uh, en andere stammen waren beïnvloed door hen. Maar hij ging niet in Barghwata dawa doen, want je kon daar niet uh, als moslim uh, tussen komen. Vooral als je dawa kwam doen in een andere uh, dorp ernaast. En uh, toen hij dawa deed daar, zei hij tegen de, me de, de mensen die acceptatie uh, toonden, zei hij tegen hen, jullie mogen niet alleen bidden. Jullie moeten allemaal achter de imam bidden. En hij was toen de imam. Want en hij zei het niet tegen hen, hij heeft dat tegen, zijn, tegen de man met wie hij is gestuurd gezegd. Hij zei tegen hen, tegen hem, want diegene die geen onderscheid maakt tussen de sunnen en de fala van het gebed, zijn gebed is ongeldig. En daarom, uh, als jij dat niet weet, die onderscheid moet je achter iemand bidden. Want dan, iemand die moet dat ook kennen, anders heeft het geen zin. Want de imam, jouw fouten, die neemt hij van jou over. Dus stel je voor, je bidt achter de imam. En je, ver, uh, je doet een... De sunnen van gebed doe je niet bijvoorbeeld. Twee daarvan zeg je niet. Je zegt niet twee tekbier. allah wat akbar vergeet je, je zegt het niet. Dan hoef je geen stuzehu te doen. De imam, die labt dat voor je op. Daarom is het belangrijk om... De onderscheid te kennen tussen de Sunnen en de fara'id en de fara'id zelf en de Sunnen. En het is ook belangrijk, vooral voor de Sunnen, om die te kennen qua sujoet sehu. Sujoet sehu betekent knieling van uh, in de war laken. Ja? Je, je, je raakt in de war. Je weet niet, heb ik dit gedaan, heb ik dat niet gedaan, ben ik dat vergeten, ben ik dat niet vergeten. Dus je bent in de war geraakt. En dan is er sprake van Sujoed Sahu. En dat heeft een aparte, aparte paragraaf in alle fiqhboeken van de vier Zahid. Ook van de Mu'tahabiyah, die hebben dat ook. Maar, dus, die hoofdstuk die wordt uh, uitgebreid behandeld. Maar dat je het van tevoren af weet is belangrijk. Zo schrijf je niet, dat jullie ik Dat je die dat kan In ieder geval, daarom is het belangrijk dat je, dat je de sunnah van het salat, want als je twee sunnen van het salat niet doet, vergeten uit onbewustheid, dan moet je de sunnan doen. En daar is het gelijk over: is het fout of is het sunnan maar de mens is dat het fout is. Imam al-Abi al-Azhar, r.a. zegt in Sunan bejaan zonan salat, waar hij 18 18 -sunan van het gebed de eerste is het reciteren van surah of wat daar gelijk aan is surah, jullie weten wat surah is dus de tunen is dat je nadat nadat je van Fatiha reciteert, dat je een surah reciteert, een vers en of iets wat daar gelijk aan is. Dus wanneer, hoe bereik je de sunnah? deze sunnah bereik je door of een vers uit de Koran te lezen, helemaal. Nee, niet vers, een surah. Dus een hele surah. Of een vers. Ook al is het een kort vers. Mudhaam Matan. In Surat al-Rahman, er is een vers die staat uit één woord. Mudhaam voor, uh, je voor, die, dan, is, dan heb je de sunnah gedaan. Maar, de hele Sora reciteren is mijn doel. Dus als je niet een hele Sora reciteert, je registreert maar een vers, dan is het macro. Dus het is macro om bijvoorbeeld uh, halverwege de Sora te beginnen en twee versen te reciteren en stoppen en daarna rokoa te doen. Maar uh, in deze beginnersboek is dat niet vermeld. Maar in later boeken is er vermeld van dit is macro. Alleen als je ruime tijd hebt. Je hebt nog genoeg de tijd om te bidden. Maar stel je voor, je bent in een nauwe tijd. Dus je moet heel snel die rokoa en twee stuzieen doen zodat je binnen tijd bent. Dan moet je korte uh, uh, Verzicht gebruiken, zoals Moedha met haar. Uh, dat is heel erg. Want als je niet een Sura reciteert naar de Fatiha, dan moet je Sujud Sahu doen. Ja. Maar uh, voor mensen die bijvoorbeeld last hebben van uh, veel wisselwerf, als je dit bijvoorbeeld dagelijks meemaakt, of in één dag maak je dit bijvoorbeeld uh, vijf keer mee, dan val je onder Mustangkah. Mustangkah uh, betekent iemand die wordt aangevallen door dus wisselwerf, en dit is meestal bij mensen die. Uh, Last hebben van uh, shayateen, dan zegt de ulema Daar is een speciale regel voor, die behandel ik dan in de vorm, inshallah. Maar dan hoef je niet altijd zo goed zelf te doen, of bijvoorbeeld hij zegt tegen jou: Ja, je bent in de, ben nou in de vierde rekka, of derde rekka, of vijfde raka. en dan weet je het niet meer. Normaal normale iemand die daar geen last van heeft, die moet dan op yakin, op uh, zekerheid, en dat is dat je derde bent, dus je, je, je maakt derde en je bent de vierde, en daarna doe je hetzelfde, maar bij stinker, moet je uitgaan van yakin, uh, dat je gewoon in de vierde bent, klaar, niet van, ah nee, derde, nee, je bent in de vierde, en zo maak je hem kapot. Bijvoorbeeld, je bent, je weet niet, zit ik nu in de derde Rakao, dan zit ik nu in de vierde. Ja? Dan, normaal, moet je ervan uitgaan dat je in de derde bent, ja? Want je twijfelt, heb je de vierde gedaan of niet? Maar je weet zeker dat je sowieso in de derde hebt gedaan. Maar, uh, iemand die daar last van heeft, moet denken, die moet, uh, die, die, die moet gewoon ervan uitgaan dat hij in de vierde is. En dan gewoon afmaken. Want dat is haraj, dat kan je, haraj betekent last, dat kan je niet meer onderuit, dan, word je, dan wordt het geen rust meer om te bidden, maar wordt een soort last voor je. En om dat te voorkomen, zegt de islam tegen je van, uh, vergeet dat, doe alsof je in de vierde bent. Maar dat heeft een apart uh, hoofdstuk. Afikoum barakallahu alaikum. Dus het is sunnah om één vers te registreren, sunnah. Ook al is het één vers. Ja. Of een surah, Maakt niet uit. Dan heb je de sunna bereikt. Maar het is mijn doel. Dus het is lager. Maar het versterkt wel. Dat dus, uh, uh, dus het aangeraden is. Dat je een hele surah registreert. En ieder gebed heeft uh, de Koran vanaf de surat le Is in drie delen verdeeld. Uh, lange versen. Uh, lange surah, Sorry. Lange hoofdstukken. Middel hoofdstukken, middel en korte. En de lange beginnen van Surat Hujurat, daar is ook heel over. Surat hujurat, Dat is uh, uh, negende juzb. Of nee, uh, negende hiz, Sorry, negende hez. Tot met abasa, Surat abasa wat Dat is de lang En tussen abasa en Doha, zodat Doha is middellang. En, het Doha, en van Doha tot neer zijn kort. Gebeiden zoals Fajr, nee, Sobh. En Doher moet je de lange registreren. Nee, dit is niet punt 3. Dit is apart van ons hoofdstuk, om dit duidelijker voor jullie te maken. We zijn nog steeds bij punt 1. Dus de lange is van Hujurat tot Adesa. Deze reciteren je, je kan een van deze hoofdstukken helemaal horen te reciteren in één rak'a bijvoorbeeld van Sobh. En daarna in tweede rakaat van Sobh een hoofdstuk daarna, die wat korter is. En zo het ook hetzelfde. En Asal en Maghrib reciteren je de, de korte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 Dus een hoofdstuk rejisteren, is mijn doel. Als je dat niet doet, je registreert alleen, uh, ook al zijn het honderd versen, van uh, soort Ali Imran, maar je hebt niet heel Ali Imran gerejisteerd, dan is het, het is sunna, je hebt de sunnah gedaan, maar je hebt niet mijn doel gedaan, en daardoor wordt het macro. En het is ook macro om dezelfde sura twee keer te registreren in dezelfde laka, Ja? Bijvoorbeeld, die registreert, eh, uh, kulhu wallahu twee keer in één rak'a. Snapt niet helemaal? Wat snapt u precies niet? Ja, gezien. In wat is er nog Sunna, dus de eerste sunnah is zora uh, registreren en het is mijn doel om de hele Sura te registreren. Dus het is sunnah om zora te registreren of wat daar gelijk aan is. En dat is een vers bijvoorbeeld. Dat ja, niet uit. Dat is de sunnah. Dus ook al registreren je alleen een vers, dan is, heb je de sunnah gedaan van het gebed. Maar je hebt de Mendoor niet gedaan. Want wat is de Mendoor? Dat je de Sora helemaal registreert. Bijvoorbeeld Doha, registreer je van het begin tot het einde. Mendoor. Mendoor, ik weet niet wat Mendoor is. Heb ik dat net genoemd, Mendoor? Mendoob Ja Mendoob Is uh, Net als sunnah Dus dat het aangeraden is Het is niet een wajib Maar het is een niveau lager Dan sunnah Je hebt wajib Ja En je hebt Haram En je hebt Makro En je hebt Mubah En je hebt Mendoob. Ja. Maar in, dit is in Osul fiqh. In, in Fik op zich heb je in aanbiddingen en in door, bijvoorbeeld, hebben we ook behandeld, heb je Faraid. Dat zijn de pilaren. Je hebt de Soenan. Dat zijn de aangeraden, sterk aangeraden. En je hebt de Mendoob, die zijn ook aangeraden, maar een niveau lager dan sunna Dus het is sunnah om een vers te registreren na Fatiha. Als je bidt in één raka. Dat is sunnah. Ook al registreer je maar één vers. Maar als je maar één vers registreert, of meerdere, zolang je niet een hele sora registreert, dan heb je, je hebt de sunnah gedaan, maar de mandub heb je niet gedaan. En daardoor heb je een makroh gedaan omdat je Mendoep achterwege hebt gelaten. Dat is de hele verhaal. Het is doop. Als je wilt dat je geen makaroh doet. En dat je iets Mendoep doet. registreer je een hele sola. dat laatste ja maar dit is alleen fad een fase gebed. snap je? Nefila niet, Nefila taroip ook. bijvoorbeeld in uh, hier in Nederland dat in uh, vier nachten uh. of vijf, als je blij mag In Nefila mag je dat doen. Maar dat, dat staat niet hier in deze beginningsboek, dat staat in latere uh, haasje van Amal uh, van Imam Ali, shaq Dus dat is alleen voor fart. Daarom bepaalde mensen bidden achter de imam in de moskee. Anderhalen, je mag de hele Koran als je wilt, mag je registreren. In Nafila niet. Alleen in Farb. Anderhaler. Je mag hele Koran lezen. Je mag één vers lezen. Je mag twee hoofdstukken achter elkaar lezen. Ja, dat mag. In Nafila of in Farb. Nee, Fad registreer je een sura, en dan ga je verder. Uh, Lichter dan, als je achter de imam bent, wat anders. Dus als je alleen bent, uh, of je bent de imam, dan hoor je Fad registeren en 1 sura daarna. Want als je imam bent, moet je het niet te lang maken voor degene die achter je bidden. Maar als je moe bent, en jij leest dit eens, Zora, en de imam is nog steeds bezig. Dan kun je verder lezen, dat maakt niet uit. mag niet herhalen Als je alleen bid je mag Ik je Fatiha en je dit één sura. Dat, dat is de beste. Maar bijvoorbeeld als je... Ligt er maar in welk gebied je bent, Als je in, in Maghreb bit, en je dit bijvoorbeeld uh, uh, salat al uh, ikhlaas. Ja? En je wordt nog en je wilt nog uh, een felak registreren of, of dat ook mijn doel is dat kan ik nu niet zeggen want wat ik weet is dat je één keer is uh, mijn doel en je mag niet herhalen anders mag ook. en wanneer is het dus het is sunnah, als je een sora registreert, zolang dat na de Fetihah is. Dat weet ik niet, dat kan ik nu niet zeggen. Ik, ik zoek het wel uit. Want het komt niet voor dat iemand. Was. Er was een Sahadi bijvoorbeeld die als hij ging reciteren. Uh, hij reciteerde dan een Surah en daarin deed hij altijd: Kulub allahu Ahad erachter. En de, de Sahada die achter hem hebben gebeden, ging bij de profeet: Hij doet dit en dat. Toen heeft de profeet hem geroepen. En toen was hij bij de profeet gekomen en toen zei de profeet tegen hem: Waarom doe je dat? Hij zei: Ik hou van die Surah zodat wil ik dat ik houders van. Daarom reciteer ik het altijd. En zei: uh, De profeet Allah heeft geopenbaard van Allah houdt ook van jou. Maar hoe, ulema, hoe de medische ulama die hadith hebben begrepen, dat kan ik nu niet zeggen. Ja, da daarom. Maar dat uh, in Nazi is sowieso toegestaan. Dus, dus de, de condities om sunnah te bereiken, de eerste sunnah is dat je een surah of een vers registreert. En dit moet altijd na de fatiha zijn. Als je bijvoorbeeld voor de fatiha registreert is het geen sunnah. Heb je geen sunnah gedaan. En het is sunnah, wanneer is het sunnah? In salat subh, in de tweede kaart. Je registreert fatiha en surah daarna. En Salat Jummah register je Faticha en Surah En de overige gebieden, Zuhra, Maghrib, Asr, Isha, register Surah en Faticha alleen in de f 2 In de overige daarvan register je alleen Faticha. Is dit duidelijk? Oké, de tweede zonnet is dat je als jij deze zora leest naar de fatiha of de vers De tweede zin is dat je staat terwijl je dat registreert Het is geen vord om um, te staan als je Sora reageert naar Fatiha, maar het is Sunnah, hij is sterk Sunnah. Maar stel je voor, je zou gaan zitten. Ja, dus je staat, je reageert Fatiha, en dan wil je Sora gaan lezen. En dit is in Fard, niet in Nephila. En je wilt Sora gaan lezen, bijvoorbeeld Sora Doha, je gaat zitten. En je bent van plan, als je klaar bent, met de Doha dat je opstaat en dan ga je record doen. Dan is het gebed ongeldig. Waarom? Het is niet een, een, een vad wat je achterwege hebt gelaten. En het is sunnah. Maar uh, je zou zeggen, ja, zo je zou je kunnen doen. Maar alleen maar zeggen, omdat je hier je je, je, je, je verandert de hele uh, de hele vorm van het gebed. je verandert hem helemaal. Ja? Op een lelijke manier. Daardoor is je gebed ongeldig. En omdat dat de dat de erop dat je laks omgaat met de zonen. Zeggen. Dat is infart. Als je niet kan zitten. Uh, nee, als je niet kan staan. Je kan gewoon niet meer staan. Ja? Als je zou staan... Je kan het gewoon niet aan. Dan moet je gaan leunen tegen iets. En als je niks hebt om tegen te leunen, of je zou ook niet kunnen leunen, je voeten zouden de pijn doen, dan pas mag je zitten. Maar stel je voor, je zou leunen tegen een muur. Eh, je zou niet vallen. Maar als je die muur zou weghalen, dan zou je vallen. Als je dat doet in val, terwijl je dat... Als je weinig gezond bent, je kan staan, dan is het ook ongelooflijk zoals we dat hebben behandeld. En dit is niet in Fatiha. Ja, Zoek ...makkelijkste manier voor, je Dat je leunen kan... ...of iemand houdt je vast, bijvoorbeeld... er was een sahabia die ging in de... ...als Qiyam deed... Ze kon niet meer staan, ging de touw vastmaken aan de muur of aan het plafond en aan haarzelf, zodat ze niet ging vallen. En toen kwam de profeet, heeft hij dat gezien, sallallahu alayhi wa sallam, en toen zei hij, maak het niet moeilijk voor jezelf. Als je niet meer kan staan en je hebt slaap, ga maar slapen. Als je kan bidden, rustig kan bidden, ga bidden. Als je, als je, als je, als je moet slapen, je hebt slaap, ga dan slapen. Een leuning, zoek een leuning bijvoorbeeld. Wees creatief om iets waaraan je tegen leunt. Maar, dus, het staan om Sora te reciteren is Sunnah. Maar als je zou gaan zitten, is je gebed ongeldig. Maar stel je voor je gaat leunen tegen iets, je gaat niet zitten. Als je 50 sta staan je op jezelf, dan moet je vooraf. Maar je zou mogen verplaatsen, maar niet ver. Bijvoorbeeld uh, twee drie stappen, twee drie stappen. Maar het beste is dat je vooraf, als je weet, dus je hebt het al een keer meegemaakt, dat je niet meer kan staan, dan ga je van tevoren leuning zoeken. Ja, als het norm wordt, dan moet je van tevoren dat een leuning zoeken. Maar dat dus betekent niet dat je mag leunen van, van tevoren, Nee, je moet staan bidden en als je die pijn ziet aankomen, dan kun je gaan steunen. Want dan heb je die excuus. Als er sprake is van pijn. Dus het staan voor, staan om, om, om deze sunnah te doen. De eerste sunnah is sunna. Maar als je zo zit, is het gebed on ongeldig. Maar, stel je voor, je, je zou leunen, je bent staand, en je leunt tegen iets, als je de Sura registreert, dan is je gebed geldig. Maar, je moet wel oppassen dat je, als je de Fatih al registreert, in al-Ihram, dan doe je dat terwijl je op jezelf staat, dus zonder leuning. En als je de Sura gaat registreëren, en je bent gezond bijvoorbeeld, en je zou gaan leunen, dan is gebed niet ongeldig. Moet je dat doen? Is dat aangeraad? Nee, is niet aangeraad. Maar we spreken hier theoretisch gewoon van, is je gebed ongeldig of niet. Dat is de, sunnah, de tweede sunnah. Staan voor het registreren van de surah. Oké, okay, de, derde, de derde sunnah is laat registreren. En de is تيركعه فن المغرب ان عشاء أن الصبح خبت ان سفه ان ويتر ان ثريده خبت ان عيد خبت ان نوافل ان دافن المغرب ان دي المغرب الصبح ما ما moet je luid reciteren. Dat is de sunnah. Dus fatiha en de Sora daarna reciteren je luid. Ja, ik ga dat zo behandelen. Ja. Als, ik, als ik klaar ben bijvoorbeeld met drie, dan kunnen de vragen gesteld worden voor drie. Anders gaat het door elkaar heen. Want dat komt allemaal. Dat wordt allemaal behandeld, inshallah. Dus, laat registreren in de eerste twee rak'a van de maghrib. En Isha, en gehele sub-gebed, is sunnah. Ja? De overige, wat de vierde punt is, moet je stil registreren. Dus de twee laatste raka's van Isha. De één laatste rak'a, of de laatste rak'a van maghrib. Reister stil steel en het hele dag en het hele achtergebed. gebed. Reister stil en de nauwevel in de ochtend, middag. Reister stil dus dat is wat we er aan begrijpen. Hij zegt: de imam zegt ook, chef en witter. De chef betekent twee, ja, dus de twee raka'a die bid voor witter. Dat is chef, ook al zijn het zes, zolang ze 2-2-2-2 twee, twee, twee, twee is, dus bijvoorbeeld 2 dan doe je het slim, 2 doe je het slim, 2 doe je het slim. Dat is chef. En de witter is een aan los. Hij zegt het is sunnah. Dit is volgens iemand uh, Seredi. Maar de mensen horen van de madhub, is dat het geen sunnah is om lijn te registreren in de chef en in de witter. Maar men doet, Het is niet sunnah. Het is alleen men doob, Het is geen sunnah. In jumma ah gebed. Reister je luid. Dat is sunnah. Ja. Heet gebeden. Reister je luid. Dat is ook sunnah. Nauwafil in de avond in de nacht. Dat is geen sunnah. Dus luid registreren in de Nawafil in de leed is eigenlijk een nacht en avond. Dat is geen sunnah, maar is alleen mijn doob. En zeven en witte vallen daaronder, onder de nef. Behalve in algemene zin. Alleen het zijn sunnah. Betekent, het is een sunnah gebeurd op zich. Niet dat het sunnah is om daar te registreren. En Istisqa Gebed is ook Mendoob, is geen Sunnah. Ja? Uh, Daarom moet jullie dat als notitie erbij schrijven op deze. Dus dit, hij zegt dat het Sunnah is, sunnä, weet je, Gebed, en nawafil veel en, en, en Istisqa. Maar dat is niet zo, dat is geen Sunnah, maar alleen doop. Oké, okay. nu de vraag voor, uh, uh, wacht even, laat resisteren, ja? Hij gaat dat behandelen bij, bij nummer 4, bij nummer ja? Dus dan, we gaan verder naar nummer 4, voor de vraag voor om Saïd, behandelen we naar nummer 4 samen. Stil resisteren in de overige of raak dat heb ik net behandeld, Ja? Dat is duidelijk. Maar het is sunnah om stil te registreren in de overige gebeden. Met de bedoeling de faraid. Dus de overige faraid is het sunnah om stil te registreren. Dus in de dohr en de asr en de derde weka van maghrib en de... De twee laatste van Isha is het Sunnah om stil te resteren. Maar de nawafil. In de, door de dag heen. dus niet in de nacht. of uh, in de avond en nacht. stil resteren is niet Sunnah, maar een doel. Ja? Dat jullie dat ook uh, noteren. Oké. Okay. En daarom zegt hij: Wat is het, maar ik is het, maar ik heb niet Stil registreren. Wat betekent stil registreren? Dat als je zou registreren, dat je jezelf niet hoort. Ja. Maar, bijvoorbeeld, als je kijkt naar de footnote. Ah, die is de footnote niet te laten? Ja, hier. Je moet wel je tong en lippen bewegen, ja? maar het is belangrijk dat je je tong beweegt tijdens het reciteren. Anders is er geen sprake van recitatie. En dan is het alsof je niks hebt gedaan. Je kan als je je tong niet beweegt, je je mond dicht, dat dus je in feite reciteert in jezelf. Maar dan is er geen sprake van recitatie. Dus, alleen je tong bewegen. Ja? Er komt geen geluid of heel zacht geluid. Jijzelf hoort het niet. Vanuit je oren, niet vanuit binnen ja uh, Hoor je het niet, dat is het minimum van, van stil resisteren. En luid resisteren, zegt hij, luid resisteren is als je zelf hoort, dus je beweegt je tong en je hoort jezelf. Ja? Imam al-Abi al-Azari, hij zegt in deze uitleg, want deze zin is niet helemaal duidelijk. Want het is bedoeld dat je uitleg erbij krijgt. Hij zegt de minimum bij een man, dus leid registreren is dat je jezelf hoort, dus als je reciteert, je hoort jezelf, en diegene die naast je staat, hij hoort je ook. Dus als hij naast je zou staan, hij zou je ook horen, reciteren. Dat is minimum bij het reciteren voor een man. Dit is wat iemand Abil Azari zegt. Maar dit is niet duidelijk, vooral voor ons. Als je beginner bent, dit moet je weten. Want als je fout maakt, dan hoor je ze zelf te doen. Ja, daar is ook eh, uitgebreide uitleg op. Maar het is wel heel belangrijk om dit te weten. Ik moet even een andere notitie erbij pakken. Want ik heb hem nog niet gedownload. My Content. Okay. Imam Ulis uh, zegt in zijn uitleg op Mochtas al Khalil hij zegt wat we net hebben wat je leest bij l ja, wat jullie lezen bij punt 4 hij zegt dit geldt voor de man stil registreren heeft een minimum en een maximum ja minimum bij een man bij, voor stil registreren is alleen je tong beweegt en het maximum daarvan is, jezelf alleen horen registeren. Dus alleen, jezelf kan je, alleen jij kan jezelf horen, als je registreert. En als iemand naast je zou staan, zou hij je niet horen. En dit is in druk bijvoorbeeld in een moskee, niet in een leegkamer. Want dan is het weer anders, echt gewoon zo. Dus het minimum is, als je je tong beweegt. Alleen je tong beweegt. Maximum, alleen jij hoort jezelf. Dit is stil. Het heeft minimum en maximum en dit geldt alleen voor de man. Een leidreisteren heeft ook een minimum en een maximum voor de man. Minimum is dat je jezelf hoort en diegene die naast je bidt hoort, hoort je ook te horen. Dus hij zou je ook moeten kunnen horen. En maximum, er is geen maximum eigenlijk. Harder dan dat als het maar niet heel hard wordt, dat het uh, onrespectvol wordt. Dit is voor de man. Ja? Voor de vrouw geldt er geen minimum of maximum. Of dat nou bij stil is of bij luid. Er bestaat geen minimum of maximum. Stil registeren voor, voor een vrouw is haar tong bewegen, klaar. Dat is stil. En luid is dat ze alleen haarzelf hoort. Dus minimum is... Nee, sorry. Stil registeren voor een vrouw, alleen je tong bewegen. En jij hoort jezelf niet. En leid is, je hoort jezelf alleen. En, en niemand naast je mag je, zou je kunnen horen. Het is dus niet dat je, bijvoorbeeld, zo'n man, een leider krubelgeer, hij was in, uh, in Moskee nou, in Nederland. Hij ging resisteren, hij ging zo. Hij ging zo resisteren. Maar heel irritant als jij heel stil resteert en iemand zit naast je. Heb ik het heel stil te resteeren, maar als het die en dat deed je ook beter zo goed. Dus stil resteeren voor de vrouw is alleen je tong bewegen. Wat heeft het allemaal te maken? Want... De uh, valen niet maar zo diep erin. Dit heeft te maken met zojuist zelf. Want als je een fout hierin maakt, moet je zojuist zelf doen. En laat eens alleen haar zelf voor. Is dit duidelijk voor jullie? Really? Ja, stel maar dit raad. Dit is voor fout. Dus je zelf hoort, ja. Maar dit is alleen voor FART. Ja, ook al is er niemand in de kamer. Deze regels die ik heb gezegd qua stil en luid, die gelden voor alleen de FART. En die geldt voor de man en de vrouw, of je nou alleen bent, of er is niemand, dat uh, doet er niet toe. Die regels blijven gelden, want dit heeft te maken met uh, een beetje zin of niet. Je moet je eraan houden, ook al is er niemand, ook al ben je in een onbewoond eiland. Uh, je hoort stil te registreren waar je stil moet registreren en hardop waarin je hardop moet uh, registreren. De, de, de grens die ik heb genoemd: stil is dat je alleen je tong beweegt en ha, ha, uh, leid is dat je alleen jezelf hoort. Heel, heel duidelijk, als jij gaat registreren, uh, je kan bijvoorbeeld tegen zij zeggen, je registreert, zeg je hoor je hem of niet. Maar het moet ook zijn, niet, want om dit te testen, hoort eigenlijk in een moskee, want als je in een rij bidt, hoor je elkaar bijna niet. Als je stil resistert. maar als je dat zou doen in een kleine, in een kamer, een grote kamer, dan zou je het wel horen. Hoe laat is dat, is dat je jezelf alleen hoort, en zou zouden niet weten wat je reësteert. Iemand die de Koran kent, hij zou niet weten wat je reësteert. Ik kan niet voordoen, want anders, als ik het voordoe, het gaat niet met laptop. Ik heb het aan mijn vrouw laten zien. En je moet hier, daarvoor moet je trainen, het is niet zo makkelijk. Uh, dus wat je reciteert. Nee, nee, nee, ze mogen je horen. Maar, dat heeft niks te maken met, wat ik bedoel is. Ik denk niet dat het te maken heeft met concentratie. Je kinderen, het is geen probleem, maar het gaat erom, doe je de sunnah of niet. Als je bijvoorbeeld ha hardop reciteert en anderen zouden je kunnen horen... Het heeft niet te maken met aura of geen aura hier. Het heeft te maken met... Het is zo voorgeschreven voor de vrouw. Het, het, het betekent niet dat je als je hart op dat je dan geen uh, schaamte kent ofzo. Het heeft niks mee te maken. Het gaat erom, je moet je aan de sunnah houden. Ja, maar dat kun je, dan hoef je dat niet in het gebed te doen. Dan kun je ook na het bidden, of je gaat nerveuze bidden, of je gaat gewoon gewoon pakken, en voor worden. Ik zeg niet dat dat niet goed is. Ik zeg, om de sunna van stilte in acht te houden, zou je alleen je tong moeten bewegen. Maar om bijvoorbeeld, of in luid, dat je alleen jezelf hoort. Maar dat je kinderen het leuk vinden dat je gewoon leest, reïsteert, betekent niet dat, dat, je, dat je een gebed moet doen van vader. Dat kun je ook in een sunna-gebed doen kun je ook in, uh, je pakt de en je gaat voor ze lezen daar is niks mis mee maar het gaat erom, je moet je aan het recht houden van het gebed dat is het ja, want dan, dan hoort hij je niet hij weet niet, het gaat erom dat hij je hoort Ja, dat is de grens. Het is een beetje een uh, grijze grens. Het is per persoon. Bij sommige mensen is het voor hun makkelijk, voor anderen is het wat lastiger. Ja, dan is het tussen de grens, zeg ik. Je, je moet niet de grens aan, teg tegenaan gaan, maar... Beter dat je... Gewoon bijvoorbeeld, uh, als je reciteert dat je, dat je alleen jezelf hoort, dat gaat voor luid, voor stil is het heel makkelijk. En dat is juist goed voor de, voor de constellatie. want als je stil als je alleen je tong beweegt, dan is het heel zwaar qua ademhaling. Dus dat kun je niet snel doen, dan moet je rustig doen. Dit is wat ik heb ervaren. Leid gebed, leid voor de vrouw is dat ze alleen haar zervoort. Dat is leid. Minimum is dat... Niemand hoort het. Alleen je met je tong bewegen. Jijzelf hoort het ook niet. Nee, dat is een man. Vrouw kent geen minimum of maximum. M vrouw kent dat niet. Bij vrouw betekent stil alleen je tong bewegen luid alleen jezelf horen. Niemand anders hoort je. Oké, okay. hij zegt let op. Als iemand luid resisteert terwijl hij stil moet resisteren... Of stil registreert waar hij lijkt moet registreren, bewust of onbewust. En dit gebeurt alleen bij een vers of twee versen. Ja? Je doet dit bij één vers. Dus bijvoorbeeld, uh, je zegt, alhamdulillahi rabbil alameen, ja. Terwijl je in Zohar bent en daarna de rest registreert je stil. Dit bedoelt hij. Dan is er niks aan de hand, zegt hij. Ja. Als hij dit doet bij meer dan twee versen. Ja, je doet bijvoorbeeld in drie versen. En daarna herinner je dit. Voordat je je handen legt op je knieën. Dus je gaat het record doen. En voordat je handen bij je knieën kunnen komen. Herinner je dit. Hé, hey, ik heb meer dan drie verzen heb ik gereciteerd. Eh... Uh, op verkeerde manier, ja. Ik moest luiden, heb ik stil gedaan, of andersom dan hoor je terug te gaan, dus naar de standpositie en de Fatiha. en de Sora opnieuw goed te registreren. Maar als je bijvoorbeeld de Fatima goed hebt geregistreerd, dan registreer je de Sora opnieuw, ja. Als hij zich herinnert. Nadat hij zijn hand op zijn knie heeft gedaan, heeft gelegd, tijdens de roko, dan mag hij niet meer terugkeren naar de standpositie. Ja, is het duidelijk? En dit geldt voor de fatgebetten. Voor Amma in te zekera, maar als hij zich herinnert nadat hij zijn handen op zijn knie heeft gelegd, dan mag je niet terugkeren en moet je zo goed doen. Ja, stel dus je voor bij de laatste, je herinnert het als je alleen gekocht bent, je handen hadden alle knieën aan geraakt. Dan, mag je niet meer terugkeren, want dan is het sprake van, die rak'a heb je al afgemaakt, ja, je kan niet meer terug. Dan hoor je Sujutsu toe doen, want je bent te laat, klaar, je kan het niet meer repareren op, zonder Sujutsu. Oké, okay. dan zegt hij, alleen, dus knielen, uh, buigen. Is er al sprake van dat je rak'a hebt afgemaakt, is, is, is in de middelheid van Ibn Qasim, grote imam en grote student van Imam Malik. Want in deze, in deze positie, in deze onderwerp, heeft Imam Ibn Qasim, is hij het mee eens gekomen, of uh, mee, uh, overgekomen met Imam Ashab ook een grote student van Imam Malik. Hij is dus met hem eens in dit onderwerp. Dat sprake is van je hebt record afgemaakt als je in staat van record bent. Maar in andere onderwerpen is Ibn Qasim met hem niet eens hierover. Maar dit zijn één van die onderwerpen. Oké. Okay. Stel je voor. Stel je voor. Je doet het bewust. Een groep van de Olemen hebben gezegd: als je dat bewust doet, dan kun je niet meer sejuz-cel doen, maar moet je brauw tonen. Je moet Allah om vergiffenis vragen. Dus je gebrek is niet ongeldig en je hoeft geen sejuz-cel, maar je moet om vergiffenis vragen. Als je het bewust doet, expres. En er is een andere mening die zegt, nee, je gebed is ongeldig. Want die gaat laks mee om met de sunnah van het gebed. Zoals als je gaat zitten terwijl je, om zola te reisiteren. Oké, okay, de vijfde sunnah. Vinden jullie het genoeg of willen jullie nog uh, verder? De vijfde sunna is takbira. Takbira houdt in, en zegt van wat Akbar We hebben Takbir al Ja? Takbir al-Ihram heb ik in de vorige les uitgelegd De takbir die je daarna doet Dus als je naar Rukou gaat Ja? En als je naar Sujud gaat Je, komt, je gaat zitten naar Sujud en die gaat weer sujoet doen. En die gaat weer omhoog. Van teshahut of van sujoet. dit zijn allemaal takbirat. Ja? Die zijn ook sunnah. Dus Allah wat zegt is ook sunnah. Maar er is geen in de madhab. Zijn ze als één geheel? één sunnah? Dus alle takbirat, behalve al l'Ihram, zijn één sunnah. Sorry. Of ieder tekbira op zich is een aparte sunnah. Dus, takbir zeggen Allah ook, als je rokkah doet, is één sunnah. Takbir doen, als je sujoet gaat doen, is een, tweede sunnah. Hier schreef over. Maar de, de mensen horen dat ieder tekbira op zich één sunnah is. Nee, ieder takbir is een sunnah op zich. Dus niet één geheel is één sunnah. Nee, ieder tekbir die je doet is, is een sunnah op zich. Dat betekent dat als ik de, twee sunnah, twee tekbiren vergeet. Ik ga ook al doen, ik vergeet om allah akbar te zeggen. Ik ga en daarna wil ik sujud gaan doen, vergeet ik om allah akbar te zeggen. Dan moet ik sujud zelf doen. Ja, je moet het uh, uh, te kweeren doen. Want als iets speciaal is voor de imam, dan zeg ik het. Maar als jij bijvoorbeeld die fout maakt dat je twee keer die tekening zegt of drie keer, dan doe je geen sujoet zelf. Want dit heeft te maken met sujoet zelf. Dan spreek je erover. Want de imam neemt alles van je over. Hij lapt jouw gebed. Hij repareert jouw gebed als je fout maakt. Niet één keer, minimaal twee keer. Dus als je twee tekberen vergeet, dan moet ik ze zo snel doen volgens de bekende mening, maar zo'n mening. Maar stel, als ik ook al vergeet je het ook al niet bewust, maar stel je voor ik bid. Nee, ik vergeet alle tekberen. Die, uh, die sunnah zijn, die doe ik niet. Die ben ik vergeten. Moet ik dan sejoet zelf volgens de andere mening? Nee. Want dat is maar één sunna op zich. Dan is het alsof ik één sunnah vergeten ben. Grijpen jullie dat of niet? Maar de horen is dat ieder sunna op zich is. Maar dat jullie begrijpen waarom ze hierover spreken, want dit heeft met sejoet zelf te maken. Daarom spreken ze erover. Het is niet voor uh, spek en bonen. Nee, nee, ik heb niet tegen je. Als je achter de imam bidt, bestaat er geen seizoen voor je. Bestaat niet. Haal het maar uh, uit je hoofd. Als jij achter de imam bidt en je maakt een fout in het van het gebed. Je vergeet ze. Dan, je hoeft niet meer, Het uh, gaat niks voor je. Je bent grij waard, als het ware. Ja, dan moet je hem volgen, want het kan zijn dat hij de fout heeft gemaakt. Maar dat gaan we allemaal in de zelf behandelen. Ik spreek nu niet over een Ma'moem, ik praat over iemand. Iemand is imam of hij is fez, hij dit alleen. En hij vergeet twee tekberen. Uh, te vergeet hij. Dan moet hij Sujoet zelf doen. Want ieder tekberen op zich is Sunnah. Niet al het kweer zijn in sunnah. Grijpen jullie dat? Daarom hebben we dat behandeld. Ja, dit moeten jullie allemaal noteren, want... Ja. Dat gaan we bij mustahab van gebed, mijn ik ga dat behandelen. Want dit is heel belangrijk. Farah iets van het gebed. Voorwaarden van het gebed. Azan is belangrijk. Moet je hier ook noteren. Maar dit vooral. Want dit heb je dagelijks mee te maken. Het is geen fik van uh, strafrecht. Of van het. Uh, dit heb je dagelijks. Vijf keer per dag minimaal. En dat is belangrijk. Als je dit niet weet. Maar het kan zijn dat je gebed ongeldig is. Het kan zijn dat je gebed niet compleet is. Het kan zijn dat je gebed gewoon vanwege onwetendheid. Oké. Okay, de zesde... Tot de negende sunnah. Hij noemt ze alle drie in één keer. De zesde sunnah is dat je gaat zitten voor de tessyahu. We weten, je bid eerst tabbaka. Je registreert, je doet de kvetli halam. Dan ga je zotlifatje haristeren. Dan registreer je een sola dan nam. Dan zeg je Allah Akbar en ga je naar wokor. In de zeg doe je, zeg niet zeg maar zeg je, zeg Hamida. zeg je, zeg je, zeg je, zeg je, zeg ga je, naar boven ga je, zeg je, zeg je, zeg je, akbar je, zeg je, zeg je, zeg je, zeg je, weer je, zeg je, zeg je, Allah je, ga je, zeg je, je, en daarna ga je, zegt je Allah, ook terwijl je staat, terwijl je gaat staan, dus de eerste rak'a tweede rak'a is precies hetzelfde, alleen bij de laatste sejoed ga je niet in één keer staan, maar ga je zitten weer. En dan ga je teshahud doen. Zitten voor teshahud, dus het gaan zitten om dus teshahud te doen, is een losse sunnah op zich. Ja? De zevende sunnah is het zeggen van de, de teshahud. Het zeggen van de teshahud als je gaat zitten voor teshahud. Ja, maar als je in gebeden, die bestaan uit twee teshahud. Ja, het zijn gebeden waarin je één keer de maar doet, zoals salat suv, en de rest van de gebeden doe je twee keer tashahud. Zullen, uh, in de tweede rak'a, en in de vierde rak'a, of in de, in ieder geval, in, in de laatste rak'a. Bij Maghrib is de derde rak'a. Dus, de eerste tashahud is sunnah. De tweede tashahud is ook sunnah. Is geen val. Hou dat goed in de gaten. لا تتشهد اتخين فضل السنه عليه اوكي نيخندا هتزخن التشهد هو زخ التشهد يزخ التشهد اطفوخندا التحيات لله الزكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هذا هو التشهد هذا هو التشهد هذا هو التشهد هذا هو التشهد أمار علماء من مدينة سترد التشهد من المؤمنين أمار بن الخطاب رضي الله عنه هيك Geleefd aan de mensen op de minbar. Daarom, maar als je die antwoord zou doen, is, uh, is er niks mis mee. Maar dit is de sunnah, dat je de tashahud zegt. Als je bijvoorbeeld de tashahud zegt volgens de overlevering van Ibn Mas'ud. Die gepracticeerd wordt door Imam Abu Hanif en Imam Ahmed. Of يدد التشهد فورت ابن عباس دي فورت ودور امام الشافعي ده بتاع علوم السنه Ja? Maar het zeggen van de het volgens Omar is een soort erbij. Dat is wat imam al-Abi al zegt. Hij zegt, een andere groep zei nee. Als je het volgens die van Omar zegt, is het fadela alleen. is een lager dan mijn doet. Oké, okay, de volgende. In de, de teshoud... Die zegt in de eerste teshahud, als er sprake is van twee teshahud, dan zeg je alleen deze. At-tahiyyatulillah, helemaal. Ja? In de laatste teshahud zeg je de teshahud, de tashiyyatulillah, helemaal. En salatu ala nabi, het prijzen van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ja? Die zeg je alleen in de laatste teshahud. Dus, als een gebed niet bestaat uit twee tussenhoed, uit één, en dat is de enige, en de laatste ook, de eerste en de laatste, dan zeg je Tahiyat met het prijzen van de profeet. Is dat duidelijk? Oké, okay, hoe zeg je salatu salam op de profeet, het prijzen van de profeet? اذا تفضلوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ذلك هي Oké, okay, de tiende, nee de elfde, zonnet, het zegt van Allah liman Hamida. voor de imam alleen en voor diegene die alleen bidt. Dus als je uh, imam, be, uh, imam bent, dan zeg je Allah liman Hamida. Wanneer zeg je dat? Als je gaat opstaan van record, dan zeg je Semi'allahu liman Hamida. Dit is alleen voor de imam en diegene die alleen bidt. الفز، نزكي سمي الله لمن حمدا. إما زقت ألين الله لمن حمدا. الله لمن اللهم ربنا ولك الحمد. الله لمن السنة. ده عنده اسم zijn alle sami allahulim alhamidah die zegt als geheel een sunnah of is het ieder een van hun sunnah op zich? Hetzelfde als de gila die we hebben gezien bij het kweer. De twaalfde en de dertiende sunnah. Als jij achter de imam bent, is het sunnah om de salam van de imam te beantwoorden met de salam. Bijvoorbeeld als je ma'moom ma bent, en je zegt, de imam zegt slim, ja, van tahlim, ja, de eerste slim de tijde. Dat is wat hebben gezegd. Als je niet uit je hoofd kent, is net de uh, vetjaar. Dan vervalt het. Terwijl dit te nice. is, niet eens wat. Maar je moet wel leren. En dus nooit betalen om iemand die jou het kan leren. Geef hem een half kilo betalen voor eh, uh, de twaalfde. Dus als wij achter de imam bidden, ja, en de imam zegt Assalamu alaikum. Dit is slim van het ja. Wij, de ma'moem, moeten ook het slim van het doen. Dus dat wij, klaar, ons gebed beëindigen. Dus dit is de uh, eerste slim voor ons. Voor de imam is het de eerste en de laatste. Voor ons is het de eerste. En als je daarna moet je antwoord geven op de tahleem. Van de imam zeg je ook salamu alaikum of assalamu alaikum, ja. Dat is sunnah. Dus de antwoord van de salam teruggeven van de imam is sunnah. En dertiende is salam antwoord geven aan diegene aan je die linkerzijde. Als er iemand heeft gebeden aan jouw linkerzijde, uh, minimaal één van elkaar. Oké, de volgende zon is, het, de eerste slim die je doet, leidt of zegt. Ja, er is geen leid, moet ik voor het doen of niet. Dus moet ik richten met mijn hoofd als ik de antwoord geef aan de e-mail. Maar de hoort van de hebben is dat je dat niet hoeft te doen als je het maar zegt. Je hoeft niet een bepaalde beweging te maken met je hoofd. Ja, als je het maar zegt, ook al zeg je aan je linkerkant, uh, aan je uh, rechterkant, sorry, ja, drie keer. Als er iemand aan jouw linkerzijde is die minimaal inderdaad heeft gebeden, dan drie keer. Dus antwoord geven op die imam en aan diegene die met jullie heeft gebeden, derde keer is Sunnah en de eerste Slim. Luid opzeggen is sunnah. En dit geldt voor vad en nafila. Uh, Laat de gebed of stil gebed. Imam of mum of vet. En alleen de te de eerste slim doe je leert. De rest doe je niet leert. Wat denk je? Maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Recht, voor, links. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Als jij, je kan ook twee keer... Je, je, of je zegt, je zegt het... met. Uh, zeggen je moet richten met je hart. Met de intentie. Zelfs al zou je met de linkerkant de eerste tussenneming doen, is nog steeds geldig. Als je maar met de intentie hebt dat het tussenneming tegeleed is. Dat je de imam terugvroeg. Nee, lang is telem. Lang is telem. Voor de imam is het gevaarlijk. Een imam die lang zegt assalamu alaikum Zeg eens, zo'n imam is onwetend. Als je zo'n imam ziet, hij is onwetend, want je gaat je zijn gebed uh, verpresten voor hem. Hij heeft van niets gebeden. Want imam zegt assalamu alaikum Ma'moom hoort assalamu alaikum Hij denkt oké, okay, ik kan nu ook doen. En dan is het gebed ongeldig. Want als jouw teslim voor die van de imam is of tegelijk, en je bent eerder klaar, dan is jouw gebed ongeldig. Opnieuw bidden. Ja, je zegt assalamu alaikum. De eerste op voor de imam, ma'amul en diegene die alleen bidden. Sunna of fard. luid gebed of stille gebed, ja. En de rest doe je stil. Assalamu alaikum. Je hoeft niet te verlengen, hoeft niet. Ja, zij zijn, of ze zijn eigen isthihad, of ze zijn uh, ikra, ze doen tegelijk op ikra, of op uh, kardawi, of eigen uh, isthihad, ze hebben fiqh zonag gelezen, fiqh van sier ja, Of ze zijn, ze zijn in Mekka gaan, of ze zien uh, haram, beter dat ze op hun tegelijk doen, dan dat ze eigen isthihad doen, maar die... Die mensen die hebben gewoon van tv. In Marokko niemand wordt die bijna salam alleen komt. heel alleen als je iemand tegenkomt. In Tunesië doen ze het nog wel. Verhaal stelde me, zo'n zuster die was met, met zo'n Tunesiër. En waren ze naar Tunesië gaan Tunesië naar land, eh, Kairaman. En toen zei hij, ja, die mensen doen bidden, mensen doen drie keer slim. Uh, onwetendheid. Ibn Omar uh, heeft drie keer gedaan. Hij zei ook: moet op Sahaba zei: de groeten elkaar terug terwijl we uh, de het slim delen. Hoe is dat van de drie? Ja, uh, dit is van YouTube misschien. Wij zeggen alleen: merikia, zeg alleen: assalamu alaikum. Als iemand aan de linkerkant is, hij heeft met jou eenlijke drie keer. Anders twee keer. Nee. Als het, kijk, als het een CVE is, of een is of Handali, respect, hij doet teklied op zijn imam, maar de meeste mensen doen geen teklied, of ze doen teklied op moqallid, dat is het grootste uh, probleem. Maar het is geen probleem, je, als het zo'n leek is, maakt niet uit, je moet blij zijn dat hij dit. Maar zo'n iemand die weet gelijk wat voor mensen dat zijn, Ja, als je niet wacht tot hij klaar is, is het Ja, maar dat zegt niks. De meeste Marokkanen, andere mannen, hebben fiqhaden met de hele arbeid. Ze gedragen zich als hoge hoofd. Zo. Gewoon kijken wie heeft gelijk, Imam Malik, Imam Mohanifa, Imam Sefi, Imam Ahmed, wie heeft gelijk? Wie heeft de yes, juiste Gaan we die vestigen of gaan we die terug naar Imam Ahmed. ja, je moet opnieuw stijden. Ik heb fout gedaan. Ah, dat zegt niks, zoals ik zei. Dat zegt niks. Ja, ik kwam bij zo'n uh, man, hij had uh, Hanafi boeken. Hij had medici boeken, hij had uh, sherfi'i boeken, hij had uh, hanbadi boeken, hij had boeken van uh, Dahiria. En toen vroeg ik hem over het uh, taklid, hij zei tegen mij, uh, ik doe eigenlijk die gesteerd. Toen zei ik tegen hem, oké, okay, hij zegt volk hadith sahih. Toen zei ik tegen hem, oké, okay, wat zeg je over die hadith? Als je geslacht weer aanraakt, dan blijkt dat je wat doof niet? Ik zei, er zijn er twee, ze zijn allebei sahih. Hij zei, één keer prakticeer ik die, andere keer prakticeer ik die andere. Dat zegt niks, die boeken die je hebt, zegt niks. Wat uit de hoofd komt, dat zegt hij. En inshallah, ooit dat je gaat bekeren. Als je het zo mag noemen. Terug naar de... De dus de eerste salam zeggen, luid is sunnah. En alleen de eerste, de rest mag je niet lezen doen. Oké, okay, de vijftiende sunnah is, luisteren naar de imam als hij registeert. Dus als, hij, als de imam luid registreert, moet je, mag jij niet registreren. Dat is sunnah. De eerste teslim die je een beetje naar rechts doet, die doe je hardop, de rest stil. Dus als de imam hardop reciteert, is het sunnah om te luisteren. En dat betekent dat je niet mag reciteren. De gelever zegt ook al hoor jij hem niet, maar jij weet dat hij gaat op want je bidt mag bijvoorbeeld. Ook al. Het reyesteer, terwijl de imam luid reyesteert, ook al hoor je hem niet, is makro. Is dat duidelijk? De sunnah, de e sunnah, sutra. Sutra betekent een voorwerp wat je doet voor je zodat mensen weten dat je bidt en dat ze niet tussen jou en die sutra kunnen bidden. Die sutra heeft voorwaarden, dikte, lengte, het moet terrein zijn. Maar dat komt in latere boeken. Maar als jij gaat bidden, kijk naar iets wat langer is dan je. Vanaf je middelvinger naar je elleboog. Ja, dikker dan Doe maar even dik als je hand. Of als je ademt. Dat is Sutra. Imam Shaddili zegt het is Sunnah. En een grote groep geleden hebben gezegd het is mustahab, Het is geen Sunnah. Ja. Maar wat heeft u in leeg gezegd? Imam Ali heeft gezegd, het is ook sunnah, het is de sunnah, dus uh, wat uh, Imam uh, Shadir heeft gezegd, klopt. Wel, andere groepen hebben gezegd, nee, het is geen sunnah, het is maar bestehend. Een rugzak bijvoorbeeld, als de lengte is, en er zit geen onreinheid in, onreinheid kan ook, uh, hoeft niet per se ontlasting of urine te zijn, kan ook leer van uh, onbekende dieren of... Uh, niet geslachterd dier, of niet op de juiste manier geslacht, kan ook onrein zijn, is onrein eigenlijk. Nou, de mensen denken gelijk bij de onreinheid aan ontlasting, urine, zijn. Dus, sutra, uh, sutra voor de imam en de fed. Dus als je alleen bent, of de fed, uh, of de imam, dan is het sunnah voor hen, voor de imam en fed, om sutra te hebben. Maar de Ma'moem zijn sutra, hij heeft geen sutra. Hij heeft een sutra, maar een uh, uh, hukmi sutra. De sutra van de imam is zijn sutra, is voor hem ook sutra. Dus de sutra van de imam is gelijk de sutra voor de Ma'moem. Hij zegt, de sutra moet iets zijn wat rein is en uh, niet bewegend is en iets wat jou niet... Uh, in de vader de traak. Ja. Ja, bijvoorbeeld iemand gaat TV of een laptop of bij een man Een vrouw. Sommigen alleen maar zeggen onbekende vrouw, anders zeggen nee, ook al is het je want ze kan bewegingen doen waardoor jij uh, dingen ziet wat je niet mag zien, ja, en dat gaat jouw concentratie beïnvloeden, ja, of je vrouw, want kan je licht opwekken of je hoeft niet je lust op te werken gelijk, maar het kan ook zijn dat je concentratie kwijtraakt, dus dat zijn de voorwaarden. Het moet erin zijn: het moet iets wat niet beweegt, en iets wat jouw constellatie niet beïnvloedt. Hij moet even dik zijn als een speer, en lang als een, wat ik net heb gezegd. Dus diegene die slaat, iemand slaat, mag je niet als sutra nemen. En je mag ook niet bidden naar de rug van een onbekende vrouw, of je eigen vrouw, of je in. En er is gelijk over je mahram, je moeder of je zus. Het is toegestaan om de rug van je, als je vrouw bent van je, van je zuster, en als je man bent van je broeder. Dat mag. En je mag, als iemand tussen jou en je stotra wilt lopen, mag je ook tegenhouden. Maar ah, daar is uitgebreid uitleg over in een later boek. Oké, okay, hij zegt, diegene die voor je loopt. Ja, iemand loopt voor je, ja, terwijl je bidt. Dan is hij zonder. Maar dit is met de één voorwaarde. En dat is. Als hij een andere weg heeft. Dus ja, hij kan via een andere kant lopen, maar hij gaat per se voor jou. Dan is hij zonder. Ja? Of hij nou dit, of jij nou een Sutra hebt of niet. Stel je voor je hebt Sutra en hij gaat tussen jou en die Sutra lopen. Terwijl hij een andere weg kan nemen, dan is hij zonder. Maar als jij geen Sutra hebt. En hij loopt terwijl hij andere weg heeft, dan is hij alsnog zondig. Maar stel je voor, hij loopt achter jouw sutra, niet tussen jou in de sutra, maar daarachter, dan niet. Dus dit is één uh, geval, moet moeten jullie onthouden. Oké, okay, als hij geen andere weg heeft, hij heeft geen andere weg en hij loopt, uh, en hij loopt voor je. Ook al er, heb jij sutra, dan is hij niet zondig. Ja? Uh, hij heeft geen andere weg, wat moet hij doen? Dus jij hebt sutra, en hij, hij heeft geen andere weg, en hij loopt daarvoor, en is hij niet zondig. Of je nou sutra hebt of niet. Oké, okay, maar ben jij zondig als jij geen sutra hebt? Of je gaat in een plek lopen, waar alleen maar, me, is maar een weg is, mensen hebben geen andere weg. Je gaat precies door tussen, uh, bij de deur lopen van de moskee. Sommige mensen, heel laat, helemaal achter, precies waar mensen moeten lopen, gaat hij daar bidden. Ga voorbidden, man. Ja, dat is het beste. Oké, okay, de volgende. Uh, diegene die bidt, is hij wel zonder? Ligt eraan, zegt de imam al-Azari. Al hij zegt, als iemand niet bidt, dus hij bidt, maar hij heeft geen sotra gedaan. En iemand heeft een andere weg, Dan is diegene die bidt, hij is niet... Uh... Wacht even. En de tweede, iemand die bidt. Ja, en hij heeft Sotrach plaats. En diegene die tussen hem, voor hem gaat lopen, heeft geen soetra. Oké, okay, dus schrijf het op. Eén, onthoud één. Ik ga het niet helemaal opschrijven, want de tijd is... Anders, kan ik, anders moet die kamer gesloten worden. Eén is... Hebben we gezegd... Euh, of diegene zondig is. Hè? Dus de eerste is. Iemand die bidt en hij heeft geen sotra gedaan. En diegene die voor hem loopt heeft een andere weg. Dit is één. Onthoud me. Tweede. Diegene hij bidt en hij heeft sotra. Maar diegene die voor hem loopt heeft geen andere weg. En de derde. Iemand hij bidt en hij heeft sotra. En diegene die voor hem is gaan lopen... Hij heeft een andere weg. En de vierde. Iemand die bidt. En hij heeft geen sutra. Ja. Hij heeft geen sutra. En diegene die voor hem loopt. Heeft geen andere weg. Okay, hij zegt, bij de eerste zijn ze allebei zondig. Ja, dus diegene die bidt, hij doet geen sutra. En diegene die voor hem loopt, heeft andere weg, maar gaat toch voor hem lopen. Dan zijn ze allebei zondig. En bij de tweede zijn ze allebei niet zondig. Ja? En de tweede was... Diegene die bid heeft sutra gedaan, en diegene die tussen hem gaat lopen, heeft geen andere weg. Zijn dus ze allebei niet zonder. En derde, diegene uh, die bid heeft sutra. Wat is het, Marmanduha? Hij heeft sutra gedaan, maar diegene die voor hem heeft gelopen, heeft, heeft een andere weg. Hij kan via een andere weg lopen. Dan is diegene die, die bid niet zondig. En bij de vierde. is diegene die, die bid, dus diegene die, die bid, hij doet geen sutra. En diegene die voor hem loopt, die heeft geen andere weg. Dan is diegene die, die bid, alleen zondig. Dus we hebben gezegd, de eerste. Zijn ze allebei zondig, ja? Diegene hij bidt zonder sutra en diegene die voor hem loopt, hij heeft een andere weg, maar hij gaat per se voor hem lopen. Zijn ze allebei zondig. En tweede... Iemand, hij, heeft, hij doet sutra als hij gaat bidden en diegene die voor hem loopt heeft geen andere weg. Dan zijn ze allebei niet zondig. Bij de derde, diegene die bidt heeft sutra en die andere heeft ook een andere weg, maar hij gaat per se voor hem lopen. Dan is diegene die voor hem loopt zondig alleen en diegene die bidt niet. En de vierde, diegene die bidt doet geen sutra en diegene die voor hem loopt heeft geen andere weg. Dan is diegene die bidt alleen zondig. Duidelijk? Oké, okay, de zeventiende, langer zitten dan dat je salam zou kunnen doen, dat is sunnah, en de laatste sunnah, 18e sunnah, is langer to'ma'nina doen dan de farb, dat waren de sunnah van het gebed. سبحانك اللهم وبحمدك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين